Zes uur. NPO Radio 1. Met Henry Schut en Hugo Borst. En straks het vervolg van Pex Volle tegen Feyenoord. Het staat daar 1-3. En we kijken ook over de grens. Hoe penibel is de positie van Perrin Seedorf als coach van Deportivo La Coruña? Nu eerst het journaal Katrien Straatman. De Britse natuurkundige Stephen Hawking, die vorige week overleed... beschreef kort voor zijn dood hoe het bestaan van andere universums... kan worden aangetoond. Hij deed dat samen met een Belgische collega. Volgens de Britse krant The Sunday Times is het artikel... dat nu wordt beoordeeld door een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift... mogelijk Hawkins belangrijkste nalatenschap voor de mensheid. Hawkins schreef eerder dat meerdere universums een achtergrondstraling in het heelal veroorzaken. Bij zijn laatste publicatie beschrijft hij hoe, met behulp van een ruimteschip, die straling zou kunnen worden gemeten en zo het bewijs kan worden geleverd voor het bestaan van een multiversum. Bij de demonstratie in Amsterdam tegen racisme... zijn vanmiddag vijf mensen gearresteerd. Eén vanwege mishandeling, twee vanwege verzet tegen die arrestatie... en een ander duo werd opgepakt omdat ze de demonstratie hadden verstoord. Bij de Mars waren volgens de organisatie zo'n 2000 mensen aanwezig. De politie houdt het op zo'n 800. En een kandidaat, raadslid van de PvdA in Emmen... heeft gisteren haar campagne gestaakt omdat ze werd gediscrimineerd. De geboren Somalische moslima werd meerdere keren uitgescholden... om haar huidskleur toen ze op straat campagne voerde... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via sociale media kreeg de nummer 12 op de Emmense kieslijst... steun uit het hele land en ook PvdA-fractievoorzitter Asscher... heeft woedend gereageerd op het incident in Emmen.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 In Syrië is de Koerdische enclave Afrin in handen gevallen van Turkse militairen en de meevechtende Syrische rebellen. Ze hebben het centrum onder controle en de Koerdische IPG-strijders zijn weggevlucht. Vanuit Syrisch-Koerdische hoek wordt ontkend dat de enclave volledig is veroverd. In Engeland is een man met zijn auto een feesttent binnengereden en heeft daarbij zeker 13 mensen verwond. De man van 21 was kort daarvoor de tent uitgezet. Hij is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord.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 Het weer vanavond en vannacht klaart het verderop... en gaat het licht tot matig vriezen. Morgen schijnt de zon volop en het wordt een of vier. De wind neemt geleidelijk iets af. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij... en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopen tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen?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 Laatste uurtje langs de lijn van vanmiddag. We beginnen in Zwolle, Pek, Feyenoord. Frank Mieluit. 66 minuten onderweg. Zwolle is op jacht naar de aansluitingstreffer. Maar het heeft steeds de pech dat Mokhtar de aangever is... van die uh, aansluitingstreffer. Althans, voor de poging tot een aansluitingstreffer. En die pasers komen maar niet aan. Mokhtar is niet de man in vorm. En als dan steeds het dreigend wordt... dan is hij degene die de paas moet geven om het echt serieus te laten maken. En het lukt hem dan maar niet. 1-3 staat het hier dus. Feyenoord lijkt die wedstrijd wel over de streep te kunnen trekken. Maar moet? Toch de nodige druk toestaan op de goal van uh, Pek Zwolle. Dat echt heel erg op zoek is. En tegelijkertijd moet uitkijken dat het niet nog tegen het tegentreffen aan, uh, aan loopt. Want het neemt achterin veel risico. Geeft veel ruimte weg. Van de Berg nu in balbezit. Even terug naar Boer. Die heeft al één fout gemaakt. Gaat niet nog een keer zijn fout maken. Nu ligt hij in de middencirkel. een van de Zwolle spelers. Ik denk dat het Thomas is. Nee, die is het sowieso niet. Want die loopt nu naar de kant. Dus die kan het uh, dan niet zijn. Wie is het dan wel? Moet ik even goed gaan zoeken. Dat is Namli die daar uh, ligt met zijn handen in zijn nek. Waarom die daar dan zijn handen in zijn nek heeft... en zichzelf daar ligt te masseren met uh, zijn uh, rug op het gras? Ik heb geen idee. Inmiddels is er een, uh, iemand bij die dat ook veel beter kan. Namelijk de fysiotherapeut. Uh, die kan beter masseren en beter uh, constateren wat er aan de hand is. Sterker nog, hij is met de massage alvast begonnen. Net onder de nek in dit geval. Dus zat Namli ook nog eens verkeerd met uh, diezelfde massage. In de hoop. Het is niet Namli. Het is Saimak, zie ik nu. Nu die overeind uh, krabbelt. Beide heren met dezelfde kapper. Dan wordt het toch iets ingewikkelder als ze op de rug liggen... om dan te herkennen precies wie dat is, zo van een afstandje. Hij gaat even naar de kant. Dat moet nou eenmaal. Dan moet Zwolle even met tien man verder. Het gebeurde van de bal af. Dus waarom hij daar ligt... en waarom hij last heeft van zijn nek, ik heb geen idee. En uh, hij wordt nu ook door de dokter nog even gemasseerd. Dat pak je dan toch mooi maar even mee. Op zo'n dagje ben je in ieder geval weer los in de nek zometeen. Maar uh, of dat dan door een vervelend moment komt, dat is uh, de vraag. Hij heeft er nog behoorlijk last van. Inmiddels heeft uh, Zwolle het spel wel weer hervat. Er staat Sarmak ook wel weer binnen lijnen. Nog niet helemaal oksel is. Maar uh, hij doet weer gewoon mee. Is het 11 tegen 11. Feyenoord staat nog altijd voor. En heeft al een tijdje niet meer heel lang de bal gehad achter elkaar is ook al een hele tijd... zeg maar de tweede helft, behalve die goal... niet meer dreigend geweest. En uh, Zwolle... Uh, is degene die nu het spel moet gaan maken. Is de ploeg die het spel moet gaan maken. EZBW krijgt heel veel ruimte aan de rechterkant. Want Boetje speelt heel centraal. Die laten dus bewust EZBW daar rondlopen. En zorgen wel steeds voor dubbele dekking. Op het moment dat Namli in die hoek de bal krijgt. Dan moet steeds die bal weer terug. En Zwolle nu dus met drie man achterop. Extra middenvelden erbij. Daar is Thomas. En oh, goede redding in eerste instantie van Brad Jones. En dan een heel... Haastig En onzorgvuldig ingeschoten door Menig. Dat is de tweede keer dat Zwolle een schietkans krijgt zonder keeper op doel. Want die ligt op de grond. En uh, dat is de tweede keer dat ze daar niet van profiteren. De lange bal over de verdediging van Feyenoord heen. Dat is een goede bal. Thomas krijgt daar nog zijn wreef tegen aan. Maar Brad Jones is precies op tijd. En dan vanaf Randstrafschopgebied is het uiteindelijk Menig... die keihard maar totaal niet zorgvuldig inschiet. En daarmee een reuze kans op de aansluitingstreffer voor Zwolle mist... Parzitschek gaat er zo bij komen. Daar zit ik al een uur op te wachten. Eigenlijk stiekem op Parzitschek. Want die hoort in deze wedstrijd. Zo voetbalzwollen. Daar hoort Parzitschek in de spits te staan. Het gaat gebeuren. De laatste twintig minuten van dit duel. En Feyenoord leidt 3-1 in Zwolle. En de winnaar is Vladimir Poetin. Nee. <laughs> Dat is een daverende verrassing, hoor. Ja, het was een komma in mijn zin, dus er komt nog wat achter. Ik zeg niks, meer. Dat is zo goed als duidelijk bij de presidentsverkiezingen van Rusland. Bij het uitbrengen van zijn stem in Moskou zei Poetin... dat zijn programma het juiste is voor de inwoners van het land. Correspondent David-Jan Godfra, ja, de uitslag zal... zoals Hugo eigenlijk ook al uh, bedoelt, niet zo verrassend meer zijn. Maar zal Poetin een overweldigende overwinning krijgen, denk je? Ja, dat denk ik wel. Het zal toch in de orde van grootte van 65, 70 procent zijn. Dus dat is heel behoorlijk. Maar waar het vooral om gaat vandaag is de opkomst. Die was een uur geleden, met nog twee uur te gaan, 59,5 procent. Ik denk dus dat die uiteindelijk wel iets boven de 65 procent van zes jaar geleden zal uitkomen... Uh, en of het de 70 zal halen die Poetin zich ten doel had gesteld... ja, dat moeten we nog even afwachten. Overigens uh, hield Poetin uh, vanochtend, uh, toen het hem gevraagd werd... toch wel weer een slag om de arm. Toen zei hij, van, ja, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit... dat de opkomstpercentage uh, voor het mandaat, als hij gekozen wordt... en dat lijkt natuurlijk geen twijfel, zoals we al hadden geconstateerd... En er is, ja, overigens, we hebben het over die opkomst. Er is de afgelopen weken een ongekende campagne gevoerd om mensen naar de stembus te krijgen. En kennelijk waren ze in het Kremlin toch een beetje angstig. En bijvoorbeeld vanwege een oproep om de verkiezingen te boycotten van oppositieleider Navalny, die overigens niet aan die verkiezingen mocht meedoen. Nou, die oproep heeft overduidelijk geen effect gehad. Maar of de 70% die Poetin graag wilde, wordt gehaald. We hebben nog een uur te gaan. Ja, dan zijn dit de eerste verkiezingen na de annexatie van het Schiereiland De Krim. Heeft die gebeurtenis invloed? Die heeft in ieder geval invloed omdat vandaag de officiële dag is... van die annexatie, vier jaar geleden. Dus dat brengt een heleboel... Positieve emoties bij, bij Rusland omhoog. Omdat verreweg uh, ver de, uh, de meeste Russen uh, het eens waren met die, uh, met die annexatie, eigenlijk niet anders wilden dan dat uh, Rusland die krim uiteindelijk weer uh, terug zou krijgen. Nou, dat is gebeurd. Daar zijn uh, heel veel Russen Poetin ten, uh, ten eeuwige dagen dankbaar voor. En dat speelt natuurlijk mee in deze verkiezingen. Het is ook niet voor niks dat die verkiezingen op deze dag zijn, uh, zijn ge uh, georganiseerd. Overigens heeft uh, Oekraïne, waar de Krim eigenlijk bij wordt wel wraak genomen vandaag. De ambassade, de Russische ambassade in Kiev, de hoofdstad van, van Oekraïne... werd vandaag door actievoerders geblokkeerd... zodat Russen die in Oekraïne wonen niet konden gaan stemmen. Ja, en nog iets anders. Op social media circuleren al de hele dag filmpjes uh, opgenomen in stembureaus... waar duidelijk fraude met stembiljetten te zien is. Hoe eerlijk zal de uitslag zijn... Ja, het is ontzettend moeilijk uh, te zeggen. Kijk, morgen komt, uh, komen de waarnemers van de OVSE, zo'n beetje de enige onafhankelijke waarnemers, internationale tenminste, uh, van die verkiezingen, met een, uh, een mening over de verkiezingen. Maar ja, dat, uh, dat steenbiljetten... te. De, de, de stembussen volproppen met stembiljetten... dat zien we inderdaad in een behoorlijk aantal, aantal video's die, die zijn gemaakt. Er hangen op elk stembureau hangen videocamera's. Maar de mate waarin en in opdracht van wie, dat weten we nog niet. Dat is echt de grote vraag. Daar zullen we meer over moeten weten voordat we kunnen beoordelen... of het echt invloed heeft gehad op, op de, uit, de uitkomst van, van de verkiezingen. We zullen op het, het rapport van de OVJC moeten wachten... En dan weten we het misschien nog niet helemaal zeker. Maar dat er gefraudeerd is, dat staat wel vast, ja. David-Jan Godfra. De handballers van de Limburg Lions zijn er niet in geslaagd... om de finale van de Benelieke te winnen. Het Belgische Bocholt was met 34-31 net iets te sterk. De klap komt hard aan bij Ivar Stavast. Ja, gisteren een hele goede wedstrijd gespeeld. En uh, we hadden heel veel zin in ook vandaag. En uh, ja, het kwam er niet uit en wilde uh, ja, speelde ook een goede wedstrijd, maar uh, we wisten eigenlijk dat we wel beter konden en waren zijn dan Bochelt. Maar uh, het kwam er niet uit en uh, het hebben we alleen onszelf te verwijten, dus uh, Bochelt is op dat gebied terecht te winnen. Waarom kwam het er niet uit? Vooraf sprak ik met uh, Luc Hoiting, de keeper die zei, fysiek zijn wij sterker, we zijn fitter. Dan moet het uh, verschil in de tweede helft gemaakt kunnen worden, eigenlijk net als uh, gisteren gebeurde in de halve finale. Maar waarom kwam het er uiteindelijk niet uit? En, en maken zij de goals ook makkelijker en staat die dekking volgens mij ook veel beter van Bocholt? Ja, het was, uh, ze hebben een hele stabiele dekking, een paar goede uh, mensen in het midden. Waardoor het lastig is om erin te komen, ik denk dat we wel... Uh, ja, wij hadden ons huiswerk goed gedaan, alleen ja, Bocholt had dat ook gedaan. En dan, uh, dan was het kijken wie het beste jongetje van de klas was. En de ene keer waren wij dat en de andere keer Bocholt. En zij konden iets makkelijker scoren dan wij konden. Bij ons kost het iets meer moeite. en uh, Bochelt liep er eigenlijk uh, goed doorheen. En als we dan heel lang goed stonden, kwam er op het laatste moment een hele vervelende goal tussendoor. Jullie staan nu uh, voor de vijfde keer op rij in een finale van de Beneliek. Je wint hem één keer in 2015. Maar die tweede plek, ja, hebben jullie ook al in de strijd om de landstitel zo vaak... Zijn jullie daar uh, opgeëindigd op die tweede plek? Dat telt helemaal niet meer, hebben jullie. Dat, dat, is, dat is verschrikkelijk tweede worden. Ja, ik denk dat er niks vervelender is dan tweede worden. Want dus je was er dan zo dichtbij, maar uiteindelijk heb je helemaal niets, weet je. Wel? Dus uh, dat is het zonde. We hebben gisteren zo goed gespeeld. En dan verdien je het ook gewoon om een goede finale te spelen. Kijk, als, als je een goede finale speelt, en je wordt dan tweede, dan kan je ermee leven. Maar op deze manier. Spelen gewoon een stuk minder goed dan we kunnen. Dan is het gewoon heel jammer. Nu maar de strijd om de, om de Nederlandse titel, hè? Ja, het is 7 uur, Maar zaterdag staat de volgende wedstrijd op de planning. En uh, daar staan we er heel goed voor. Dus uh, we gaan er alles aan doen om daar de finale plek uh, veilig te stellen. Pek tegen Feyenoord. Frank Wieland, zeg het maar. Nog een kwartier. 3-1 voor Feyenoord. En uh, Zwolle, daar komt weer zo'n voorzet die niet aankomt. Ja, zo heeft uh, Peck Zwolle denk ik nu, nu al een stuk of acht van dat soort aanvallen gehad. Het was niet echt een aanval, maar meer uh, ineens een bal die kwam. En namelijk die, die probeert passiecheck te bereiken. Maar zo, nou ja, zeker een stuk of zeven goede aanvallen zonder eindpaas. En, uh, dat geeft ook aan dat Feyenoord bepaald geen makkelijke wedstrijd speelt vandaag in Zwolle. Maar wel met 3-1 voor staat En die voorsprong koestert voorlopig. Ook al heeft het het moeilijk en heeft het alle geluk van de wereld... dat Zwolle uitermate slordig is als het gaat om eindpazes geven in dit duel. Want dat lukt... Eigenlijk van geen meter. Haps nu met de lange bal naar voren. De reddingsboei van Feyenoord in deze tweede helft. Daar moet Jurgensen het dan maar in zijn eentje uitzoeken. Dat werd zojuist even gevaarlijk toen hij een duel won. Nu wint hij dat niet. Van de Berg ligt op de grond. Naar aanleiding van een ander duel. Higebue heeft nu de bal. Namli. Neemt over, ter hoogte van de middenlijn. Mokterdam even naar binnen getrokken. Nu als middenvelder spelend. Dekker in de middencirkel gevonden. Die kijkt naar links, maar speelt uiteindelijk de bal naar rechts. Want Eiseboué heeft daar een zee van ruimte. Komt er alleen Haps nog tegen? Gaat hij die, die tegenkomen inderdaad? Of gaat hij een voorzet geven? Gaat hem eerst tegenkomen en dan de bal afleggen. Namli dreigt met schieten. Komt centraal voor de goal. Probeert het eens. Tussen een melee van spelers door. Raakt uiteindelijk Rick Dekker. Dat is notabene een ploegenoot. En daar komt Feyenoord dan weer van de goal af. Bal diep gespeeld. Nu nog Berghuis erachteraan hollen. Met Frère daar in de buurt. Frère valt om. Heeft dan alle geluk van de wereld dat die bal onder hem blijft liggen, de Argentijn. Maar krijgt dan vrommelend de bal niet weg. En dan is Berghuis alsnog in balbezit. Dat had veel beter gekund als hij die bal in één keer had kunnen aannemen. Dat lukt niet. Nu heeft hij de bal aan de linkerkant van het veld. Van den Berg de bal door de benen gespeeld. Maar uiteindelijk denkt Van den Berg wraak door, van, door Berghuis weg te zetten. Alsof hij de kleine jongen is van de twee. En dan de bal over te nemen. Gewoon een goed duel met het lichaam. Uitgespeeld door Van den Berg ten opzichte van Berghuis. geen enkel respect van die 16-jarige jongen voor zijn tegenstanders tot nu toe. En dat is mooi om te zien. Zo'n jong ventje die zich uit alle macht probeert staan te houden. En dat ook prima doet tegen dit Feyenoord. Maar voorlopig wel met zijn ploeg drie doelpunten heeft moeten zien vallen. En dat had veel beter gemoeten voor Zwolle. Dat nu probeert dat allemaal nog goed te maken in het laatste kwartiertje van dit duel. Moktar levert zomaar een bal in bij Van der Beek. die dan in de omschakeling voor Feyenoord met Boetius. Die opnieuw nu ook weer centraal even combineert met Haps. Haps krijgt de bal weer terug. De hoogte van de middenlijn dan de spits in spelen. Jurgensen kan de bal door naar Berghuis. Staat hij buiten spel? Ik denk het wel. Frère dacht het ook. Maar de assistent scheidsrechter zegt van niet. Dan moet Filena het afmaken. Doet hij ook. 4-1 klaar. Nou is deze wedstrijd wel afgelopen. Als Berghuis door mag op het randje van buitenspel... geef ik hem dan maar het voordeel van de twijfel. En die bal keurig aflegt voor assistje, nummer 11. 12 goals, 11 assists. Dat doet hij toch prima? Steven Berghuis. En als ik het in de herhaling zie, ja, dan is het heel lastig. Want die eh, camera staat niet op één lijn om dat te beoordelen. Maar nogmaals, het voordeel van de twijfel heeft hij. En dat houdt hij, want hij mag door... En Filena mag uiteindelijk het doelpunt maken. En ook hij heeft inmiddels al negen doelpunten gemaakt in deze competitie. Dat is ook voor Filena een zeer respectabel aantal. Het enige wat aan dat soort aantallen ontbreekt. Wat allemaal prima is, is de plaats op de ranglijst die daarbij hoort voor Feyenoord. Maar vandaag laten ze in ieder geval zien dat ze heel behoorlijk partij kunnen geven aan Peck Zwolle. Wat toch altijd een hele moeilijke uitwedstrijd is de laatste jaren. Vandaag gaat het goed, want na 79 minuten staat het 1-4 in Zwolle. u Angel of Harlem. De slotdag van de wereldkampioenschappen Short Track in Montreal is voorzichtig aan begonnen met de 1000 meter kwartfinales bij de vrouwen, Edwin Cornelissen. Ja, en die moet je wel zien door te komen om nog wat te doen dit WK. Want het is vooralsnog eigenlijk kommer en als Het gaat om de prestaties van de Nederlanders. En die lijn die is doorgetrokken bij de dames in de kwartfinales van de 1000 meter. Ze liggen er alle drie uit. Susanne Schulting, Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiven. Schulting en van Kerkhoff zaten samen in de kwartfinale. En gingen uitgerekend het duel met elkaar aan. Schulting probeerde van Kerkhoff voorbij te komen. Deed dat op een onreglementaire wijze waarvoor ze uiteindelijk ook een penalty kreeg, zei dus sowieso uitgeschakeld, maar daarmee zetten ze ook Lara van Kerkhoff stil. Die kwam er ook niet meer aan te pas weer derde en lichtte dus ook uit. Lara van Ruiven die had al vroeg in haar race een uh, duel met de Japanse. Er werd over en weer was er wat contact en de vraag was wie gaat daar de fout in? Nou, de jury heeft geoordeeld dat het Lara van Ruiven was die de fout maakte, dus is de Japanse toegevoegd, is van Ruiven gedisqualificeerd voor deze afstand en betekent dat dus dat er in de halve finales van de dames op de 1000 meter geen enkele Nederlandse is, dat er dus ook geen worden gepakt voor de algemeen klassement en dat heeft gevolgen voor de Nederlandse dames. Dat betekent bij het komende WK volgend jaar dat er individueel een dame minder mag starten. Terwijl ik nu kijk naar Shinky Knecht, die in actie komt tegen twee Canadese mannen, ook op de 1000 meter. Girard en Hamelin. Hamelin, de leider in het algemeen klassement. Hij er moet één van de twee mannen voor blijven om door te gaan naar de halve finale. Hij ligt nu op derde positie, probeert weer de inhoudbeweging bij Girard. Dat lukt hem. Hamelin op kop, Sinkie Knecht op twee, Girard op drie met nog drie rondes te gaan. En Chiqui Knecht moet proberen om die tweede plaats vast te houden. De derde plaats zou eventueel nog recht kunnen geven op de halve finale. Maar nu moet hij een hele snelle tijd neerzetten. Maar hij zit nog goed, hij ligt in tweede positie. Maar die Girard die gaat natuurlijk nog wat proberen. Die wil voor eigen publiek in de halve finale komen te staan. Lukt hem volgens nog niet. De teller staat op één, we gaan de laatste ronde in. En oh, daar gaat Girard er voorbij. Ligt Chiqui Knecht op derde positie. Moet hij toch proberen om nog dat terrein te winnen. Om een van de twee deze voorbij te gaan. Maar... Nee, dat lukt hem niet. Twee Canadezen eindigen als 1 en 2. Geven elkaar een patch op de helm. Shinky Knecht voor derde. En als de jury oordeelt dat het allemaal goed is. dan betekent het dat hij waarschijnlijk er ook uitligt. Of hij moet een dusdanig snelle tijd hebben neergezet. dat hij nog als tijdsnelste door mag. Hij moet afwachten. Ja, we wilden Shinky niet onderbreken. maar er is wat gebeurd in Zwolle. Van. Ja, doelpunt een muziekje. Het is 4-2 geworden. Penalty voor Peck Zwolle na een overtreding op Hizu Door Boeitjes, die dacht rustig die bal te kunnen uitverdedigen. deed dat alleen de verkeerde kant op, wat niet in de gaten. Dat Hizu nog wel even door wilde in dat duel. Uiteindelijk verloor hij de bal en haakte die Hizu Penalty voor Peck. Parsicek zette zich achter de bal. Het is 2-4. Het is een doekje voor het bloeden voor Peck. Want het lijkt wat aan de later kant. Vijf minuten officiële speeltijd nog. Maar Zwolle wil nog wel even. Die willen het nog wel spannend maken en proberen het nog. Hij is zojuist twee keer gewisseld. Ondaan is in de ploeg gekomen. Daar komt de voorzet. Maar gek genoeg, hij komt niet aan. Dat was de hele wedstrijd al het geval. check was wel heel dichtbij nu. Maar de bal rustig uit de lucht geplukt door Brad Jones. Die probeert alle mogen, met alle mogelijke moeite om de rust achterin bij Feyenoord te bewaren. Die is daar al een tijdje weg omdat Zwolle zo aandrukt. Israël Som is ook erbij gekomen. Menig is er afgegaan. Mokhtar is er afgegaan. Dat waren inderdaad niet de beste spelers in deze wedstrijd voor Peck Zwolle. En dus uh, zou het nu met wat aandringen misschien nog even wat beter kunnen gaan. Maar als gezegd 4-2. In principe helpt het niet dat die penalty er nog bij is gegaan. Het is alleen een soort van nog een beetje goed gevoel. Zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Daar is Ehizibewe weer. Die gaat Haps opzoeken. Probeert nu de voorzet te geven. Maar die wordt over de zijlijn gewerkt door diezelfde Haps... En uh, ja, het is leuk voor Peck dat ze nog een doelpunt erbij hebben gemaakt. Maar Feyenoord lijkt deze drie punten eindelijk weer in een uitwedstrijd winnen... over de streep te gaan trekken. Ze zullen er nog wel even hun best voor moeten doen. Dat staat 4-2 in Zwolle. U hoorde het vanmiddag in het NOS-journaal. Een kandidaat, raadslid van de PvdA... heeft gisteren haar campagne in Emmen tijdelijk gestaakt... omdat ze werd gediscrimineerd... Oegbaat Kelinzi, die oorspronkelijk uit Somalië komt... werd op straat uitgescholden om haar huidskleur. Verslaggever Ardie Stemeling sprak met haar... en met de lijsttrekker van de PvdA in Emmen, Raymond Wanders. Ik, wij waren de, met een hele leuke actie aan de gang. En, uh, ik kijk opzij en ik zie Oegbaat aan de zijkant staan. Die had zich, uh, zich maar even eruit onttrokken. en Ik zie dat ze in gesprek is met een collega-kandidaat. Toen ben ik naar haar gelopen. En toen vertelde ze mij wat er was overkomen. Mevrouw Kelinzi, u was gisteren campagne aan het voeren. En wat gebeurde er toen? Ik kreeg uh, nare reacties van mensen die voorbij liepen. Wat zeiden mensen dan? Uh, dingen zoals ga terug naar je land, ga terug naar Afrika, uh, reacties over mijn hoofddoek, zoals uh, kopvot, uh, mijn Dus uh, ja, hele nare reacties. En wat deed u toen? Nou, in het uh, begin ben ik gewoon doorgegaan met flyeren en uh, um, ja, ik dacht van ik trek me er niks van aan. Uh, maar de, na de tweede en derde opmerkingen uh, was het mij toch te veel geworden. En bent u gestopt? Ja, ik uh, ben uh, naar hem toegelopen en daarna ben ik naar huis gegaan. Ja, daar schrik je van en we heb, dan heb je het met elkaar over politiek, dikke huid. Uh, maar dikke huid is tot daar en toe. Uh, als het gaat over standpunten, als het gaat over dat mensen het niet eens zijn met je beleid, prima. Maar niet als het gaat over hoe je eruit ziet, dan trekken wij wel een strijd met elkaar. Want vertel eens, wat, wat doet dat met iemand die campagne aan het voeren is en dit naar, naar haar hoofd krijgt? Nou, het is gewoon heel jammer dat um, nou ja, die mensen mij zo wegzetten... want uh, ik ben juist uh, bij de politiek om een verandering uh, teweeg te brengen... en dingen te doen voor onze samenleving, voor alle inwoners. En dan is het zo jammer dat je zo weggezet wordt... puur op basis van hoe je eruit ziet. Wie waren het? Het waren twee mannen. En weet, kent u ze? Absoluut niet, nee. Gelukkig ook maar niet. Ik kwam het vanuit het niks of, of was u een gesprek met die man aan het voeren? Hoe ging dat? Ik wou een flyer aanbieden. Dus nou, hey, goedemiddag kan ik een flyer aanbieden van de Partij van de Arbeid. En uh, ja, toen kwamen de reacties. Wat gaat u hier nou mee doen? Ik uh, ga gewoon door. Ik uh, ga me inzetten voor de samenleving die ik graag wil zien en de partij wil zien. Voor alle inwoners van onze gemeente, maar ook voor Nederland. En ik gebruik um, dit soort statements eigenlijk alleen maar om nog meer kracht in te zetten voor het positieve. En daar gaan we voor. Ja, onbegrip overal, bijvoorbeeld bij P van leider Ascher, de burgemeester van Emmen, noemt het diep triest en afschuwelijk dat ze is uitgescholden. Volgens hem is ze een graag geziene vrouw die al lange tijd actief is in de gemeenschap in Emmen. Pek Feyenoord, Frank Wilaert Gaat Feyenoord bezwijken onder de druk? Het is 4-3 geworden, nog wel voor Feyenoord. En we hebben nog een minuut officiële speeltijd. Daar gaat nou ja, zeker nog een minuut of drie bij komen. Minimaal nog een minuut of drie bij komen. Ik kan me ook voorstellen dat het er vier of vijf worden. En het zou ook zomaar 4-4 kunnen worden. Want Peksvolle gooit... Alles wat ze hebben eruit. Feyenoord gaat nog een keer wisselen. Dan gaat Bottekien er nog een keer inkomen. Voor Berghuis. Aanvallen eraf. Verdedigen erbij. Dat is ook de waar de situatie om vraagt. Die drie punten moeten over de streep worden getrokken. Dat is goed voor het vertrouwen van de Rotterdammers. Een uitwedstrijd winnen. Eindelijk weer eens een wedstrijd waarin veel gescoord wordt. Maar als je dan uiteindelijk naar die laatste 20 minuten van deze wedstrijd kijkt. Denk je: jongen, jongen, jongen. Hoe is het toch mogelijk dat je een wedstrijd die je zo stevig in handen hebt. zo ontzettend weg kunt geven? Maar de vraag is, wat geven ze dan uiteindelijk weg? Geven ze ook punten weg? Of is het alleen maar gevoel dat ze weggeven? Ryan Thomas heeft de bal alweer veroverd. Bal gaat breed. Lijon, niemand van Feyenoord naar de bal toe. Iedereen terug naar het eigen strafgebied. Lijon heeft dus alle ruimte om iets te bedenken. Gooit die bal er maar eens voor, want daar zijn heel veel grote mensen nu van Pek Zwolle. In tegenstelling tot aan het begin van de wedstrijd... Dus stonden daar alleen maar kleine mannetjes. Vier minuten extra tijd vanaf nu. Ondaan, hup, die bal erin gooien. Isra Daar gaat die bal aan voorbij. En dan, ja, u hoort het, de vier minuten worden met gejuich begroet. Maar je kan beter er via de vierde goal met gejuich begroeten. Want daar zit iedereen, of althans, bijna iedereen in het stadion op te wachten. Daar komt die bal nog een keer ingebracht door Ryan Thomas. De aanvoerder van deze dag neergelegd. Namly, oh, raakt die bal te veel aan de buitenkant van de rechtervoet. Schiet die bal een meter of vijf naast de goal van Brad Jones. Die heeft de hele tweede helft al totaal geen haast om de bal te halen. En goed neer te leggen voor een doeltrap. Dus hij gaat ook voor deze doeltrap flink wat tijd pakken. Voor Feyenoord om een klein beetje om adem te komen. Hoe is het mogelijk dat de ploeg uit Rotterdam... een wedstrijd die het zo stevig in handen heeft... met name de fase waarin Robin van Persie nog binnen de lijnen staat... en vanaf het moment dat hij niet meer binnen de lijnen staat... dat ze het totale spel aan Zwolle laten... en het dan ook laten gebeuren dat het van 4-1 4-3 wordt. Maar het zijn nog altijd drie punten voor de ploeg uit Rotterdam. Vooralsnog, hè? we zijn nog niet klaar. NPO Radio 1.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 En morgen begint de OPCW een eigen onderzoek naar de zaak Skripal in Engeland. De OPCW is de organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens. Skripal en zijn dochter werden twee weken geleden in Salisbury vergiftigd... met een zenuwgas dat in Rusland is ontwikkeld. Moskou ontkent alle betrokkenheid. En bij de demonstratie in Amsterdam tegen racisme... zijn vanmiddag vijf mensen gearresteerd. Eén vanwege mishandeling, twee vanwege verzet tegen die arrestatie. En weer een ander duo werd opgepakt omdat ze de demonstratie hadden verstaan. Stort. Volgens de organisatie waren er 4000 deelnemers. De politie houdt het op 800. En het weer, Marco Verhoef. Ja, nog weer een koude nacht voor de boeg met lichte plaatselijk zelfs matige vorst in het noordoosten... en oosten kan het afkoelen tot min zes. De wind begint langzaam iets af te nemen... maar maakt het voor morgenochtend vroeg toch nog gevoelig kouder. Morgen overdag ook langzaam meer wat minder wind. Temperaturen lopen dan op naar plus vier. betekent dat het duidelijk minder koud aanvoelt dan vandaag en gisteren. Er is sowieso veel zon. In het zuiden misschien nog wat wolkensluiers... maar het blijft in elk geval droog. Dinsdag hebben we dan nog een dag met flinke zonnige periode. Woensdag wat meer bewolking en vanaf... Vanaf donderdag wordt het echt wisselvalliger. Temperatuur lopen verder op naar plus 7 of plus 8. En de eerste nachten kan het nog licht vriezen. Radio 1, NOS langs de lijn. Pek Feyenoord, Frank Wielaerts. Ja, Pek probeert met allemaal nog een a, tot een aanval te komen. Maar Feyenoord probeert met Jurgensen die bal zo dicht mogelijk bij de hoekvlag... in de buurt van de goal van Zwolle te houden. En met Jurgensen daar lukt dat ook wel. Met al die kleine verdedigers in de buurt. En nu probeert Jurgensen er nog een hoekschopje uit te peuren. Maar dat mislukt. Via EZBW komt die bal uiteindelijk bij Boer terecht. En dan kan Zwolle nog één keer naar voren. Het staat 4-3 voor Feyenoord in Zwolle. Maar blijft dat ook zo? Het stond 4-1 namelijk. En Zwolle drong zo aan. En ineens vlogen die ballen erin. Een penalty en een doelpunt van Parchiczek allebei van de pol. En dan is het uh, raak. Dan zijn de poppen aan het dansen. Dan wil Zwolle ook kijken of ze het punt er nog uit kunnen slepen. En dat zou voor Feyenoord natuurlijk een regelrechte schande zijn. Een 4-1 voorsprong weggeven in de slotfase. Ook al ben je op bezoek bij Pek Zwolle... ...waar je eigenlijk nooit meer wint de laatste jaren. Deze keer moet het toch gewoon lukken naar die 4-1 voorsprong. De lange bal naar voren wordt niet gekregen tot bij Sepp van den Berg. En dan wordt daar een blessure. Moet daar nog... Uh, Volgen. Het is... Oh, even kijken. Want dan krijgt hij nog een aardige beuk. Botterguin krijgt daar een beuk van uh, Frère. Dat is een Braziliaans-Argentijns duel in al zijn uh, facetten. Maar Botterguin, niet de kinderachtigste... heeft geen hulp nodig vanaf de zijkant. Uiteindelijk staat hij dan toch weer op. En kan uh, Brad Jones aan het treuzelen van de volgende spellenvattingen uh, beginnen. Dat is hij ook nadrukkelijk aan het doen. Maar Paul van Boekel heeft al gezegd... treuzelen heeft geen zin. Ik trek het er allemaal nog bij. Dat heeft hij aangegeven bij een eerder treuzelmomentje van Feyenoord. Bij de hoekvlag van Peck Zwolle. Daar komt dan de lange bal van Brad Jones uit die vrije trap. Richting Jurgensen natuurlijk. Met die hele kleine Ryan Thomas in de buurt. En dan is het de tijd op. Het is Zwolle niet gelukt. Ze zijn te laat begonnen. En ze hebben te veel droepen toegestaan. Feyenoord wint weer eens een uitwedstrijd. Ik pikken ze dan in ieder geval mee. Maar de manier waarop zal niet tot tevredenheid stemmen. Ik kan me dat niet voorstellen. Het wordt uiteindelijk 3-4 voor Feyenoord in Zwolle. Ja, en Feyenoord klimt daarmee uh, wel naar de vierde plaats in de Eredivisie. De duizend meter van het WK Shorttrack bij de mannen. Sjinkie Knecht, weet je al of hij eruit ligt of niet, Edwin? Hij heeft geluk, hij is door. Want uh, hoewel de vierde kwartfinale nu nog in volle gang is... is duidelijk dat hij in ieder geval bij de beste twee tijdsnelste van de nummers drie zit. Dat hij dus doorgaat naar de halve finale. En uiteindelijk heeft ook Jara van Kerkhoff goed nieuws gekregen. Ook zij behoort tot de beste nummer drie eh, bij de dames. Dus zij staat ook in de halve finale. Dat is dan een lichtpuntje. We hebben Itzak de Laat inmiddels ook in actie gezien. De andere Nederlandse man die in actie kwam. Hij wist dat hij een hele zware loting had. Hij moest het opnemen tegen Victor Aan, tegen Elie Straat of twee ijzersterke Russen en Sander Liu. Bungelde ook achteraan en ging dan uiteindelijk ook, ook nog eens op een blokje staan waardoor die te val kwam. Geen tijd voor hem. Geen halve finale. Hij kan zich gaan richten op de relay. Maar Shinky Knecht die zou dan toch nog wat kunnen toevoegen aan dit toernooi. Wellicht dan toch nog een klein zonnestraaltje in het individuele toernooi voor hem, naar, uh, nadat alles eigenlijk tot nu toe voor hem mislukte. Hij staat in de halve finale. We gaan hem later vanmiddag in Canada vanavond in Nederland terugzien. En dat geldt dus ook voor Jara van Kerkhoff. Misschien dat zij het individuele toernooi dan toch nog wat glans kunnen geven. Nu gaat er geweld worden, dan gaan we verder met de halve finales. Langs de lijn. Wat Allen Romer, de Cristiano Ronaldo. Wat een goal! Buitenlands voetbal. In de Bundesliga had het vandaag al een kampioensfeestje kunnen worden voor Bayern München. Dan had de concurrentie alleen niet mogen winnen. En omdat Schalke 04 en Borussia Dortmund dat wel deden, was al voor de afstap van Bayern duidelijk dat, er, dat het geen kampioen zou gaan worden vandaag. En dat was wel eigenlijk weer goed nieuws voor Arjen Robben. Hij heeft last van een, beknelde, van een beknelde zenuw... en miste daarom sowieso de wedstrijd tegen Leipzig. En daar is om zes uur afgetrapt en de stand is 0-1. Uh, volgende week een nieuwe kans voor Bayern op de titel. En dan misschien wel met Robben. Geen competitieduels vandaag in Engeland. Wel de strijd om de FA Cup. Wesley Hood mag met zijn ploeg Southampton naar Wembley voor de halve finale. Vandaag werd Wigan Athletic in de kwartfinale met 2-0 verslagen. Het was het debuut van coach Mark Hughes. Hij verving afgelopen week de ontslagen Mauricio Pellegrino. Op dit moment spelen Leicester, City en Chelsea om de laatste plaats in de halve finale. De stand is daar 0-1. Tottenham Hotspur en Manchester United haalden gisteren al de laatste vier. Napoli kan de Italiaanse titelstrijd vanavond weer iets spannender maken... want koploper Juventus speelde gisteravond verrassend gelijk. Als Napoli vanavond thuis wint van Genoa, is de achterstand nog twee punten. En dat gaat dus over de strijd om de titel. Daar, daarachter gaat het vooral om de andere twee plekken... voor Champions League tickets. En die zijn op dit moment in handen van AS Roma en Inter. Kevin Strootman won als invaller bij Roma met 2-0 bij Crotone. Inter versloeg Sampdoria met 5-0. Vier goals kwamen op naam van de aanvoerder... en mescherpe Argentijn Mauro Icardi... Die ook zijn honderdste goal in de serie A maakte. en dat had ook zo moeten zijn. Serie A, una qua, sarà destino, qua. Ja, hij zei: mijn ploeggenoten zeiden het al: dit is het lot. Ik maakte bij Sampdoria mijn eerste goal en nu ook mijn honderdste. Hij is pas 25 jaar en is daarmee de op 5 na jongste speler met 100 goals in de Serie A. Weet jij wie de jongste is? Geen flauw idee. Nou zeg, je bent toch sportjournalist? <laughs> nee, is flauw. Wie zegt dat? Uh, dat is uh, Guiseppe Meazza. Ah, David Edd had het geweten, 100%. Die man da van het stadion. Ja. ja. <laughs> de oudspits van Inter in de jaren 30. Hij was 23 jaar en, niet te vergeten, 32 dagen... toen hij zijn honderdste erin had liggen. Leuk, hè? Ja, echt leuk. Ja. Hans Hatenbroer en Martin de Roon zullen zich uitgerust bij uh, Nederlands Elftal melden. Beide spelers van Atalanta Bergamo zaten tegen Hellas Verona op de bank. Ook zonder de Nederlanders preseerde Atalanta meer dan goed. Er werd met 5-0 gewonnen. En dan gaan we naar Spanje. Koploper Barcelona speelde in Camp Nou tegen Atletique. Het werd een redelijk makkelijke zege. Al na een half uur stond de eindstand van 2-0 op het scorebord. En uiteraard pakte deze man weer een doelpuntje mee. Zeden la fronteer para Messi. Messi armen. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal de Messi. Ja, het verschil met nummer 2 Atletico Madrid is nu 11 punten. Atletico heeft uh, net afgetrapt tegen Villarreal. De stand is daar nog 0-0. Vanavond speelt Real Madrid thuis tegen Girona. Dan Clarence Seedorf. Hij had met zijn Deportivo La Coruña gistermiddag eigenlijk moeten winnen van Las Palmas, maar het werd 1-1 werd dus weer niet gewonnen door coach Seedorf. Met nog negen wedstrijden, negen zware wedstrijden te gaan... staat Depor nu zeven punten achter een veilige plaats. Het wordt dus een flinke, zo niet onmogelijke klus voor Seedorf... om degradatie af te wenden. Correspondent Edwin Winkels, geloven ze in de media... daar in Spanje nog in wonderen of is Deportivo al afgeschreven? Nou, vooral, vooral in La Coruña zelf natuurlijk. Daar volgen ze het meest van dichtbij... Uh, hebben ze eigenlijk al een tijdje geleden afgeschreven. Want uh, ja, je had het, de, hij is zeven wedstrijden geleden. Nu, anderhalve maand geleden is Zeedorf gekomen... als derde trainer van dit seizoen. En dan ja, de, het bestuur, kranten verwachten dan het typische... Hè, van een nieuwe trainer. Dus er komt iets van een reactie uh, van het team. Uh, wat soms bijna niet te verklaren is. Maar ze gaan toch, zoals Levante nu bijvoorbeeld... een concurrent in de degradatiestrijd... Die hebben twee weken geleden hebben ze hun trainer ontslagen. En onder de nieuwe trainer hebben ze... Twee twee keer achter elkaar gewonnen en zijn ze uitgelopen op Deportivo. Maar die reactie is onder Cedo eigenlijk bijna helemaal uitgebleven. Het enige is dat ze niet zoveel doelpunten meer om de oren krijgen. Uh, hij werd aangetrokken toen, toen Depor met, uh, met 7-1 van Real Madrid... en 5-0 met uh, van Real Sociedad had verloren. Dat gebeurt allemaal niet meer, maar winnen ook niet. Hij heeft in deze zeven wedstrijden heeft hij, uh, drie puntjes gehaald. Drie Hebben gelijke ze... spelen in eigen huis. Dat ja. is een makkelijk programma. Nee, dat was ook zo. Daardoor dat pessimisme ook. Het waren juist deze zeven wedstrijden. Dat ze echt tegen allemaal ploegen uh, op, uh, op een paar na. uit de tweede helft van de ranglijst uh, hebben moeten spelen. Wat?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 van kunnen halen. Ja. Metwin, zijn de media nog een beetje lief voor hem, voor Zweedorf? Nou, al, al een tijdje, zeker de eerste maand... werd hij werd al vergeleken met, uh, met Willem van der Dekken. Uh, nou weet ik niet of jullie weten wie Willem van der nee. Dekken is. Nee, nee. Dat was de... Kapitein van de Vliegende Hollander. Een, een spookschip. Uh, dat dat uh, ja, over de wereldzeeën voer. En, en niemand wist waar het heen ging. En uh, in Spaans heet dat El Hollandés Errante. Uh, dat schip. En Errante is iemand. Uh, dat noemen ze Cedorf nu ook. is iemand die de weg kwijt is. die niet goed weet. links of rechtsaf. Dat was vooral in het begin. toen wisselde hij ook heel veel. elke wedstrijd uh, zes nieuwe spelers. Hij speelt nu al wel drie wedstrijden. ongeveer met hetzelfde team. Uh, maar ze zeggen ook. ja, hij was een heel groot voetbal. Uh, natuurlijk, Maar als trainer hebben we toch nog niet kunnen zien wat, wat hij Deportivo heeft, heeft kunnen brengen. En ze verwijt hem vooral bijvoorbeeld dat hij te weinig af zou weten van, van de Spaanse competitie. En vooral hoe hij een ploeg in degradatie nou toch weer goed aan de, aan de praat kan brengen. Jij was laatst bij hem, hè? wat voor indruk maakt hij? Nee, Clarence zelf is, is. Ik was twee weken geleden bij hem. Toen speelden ze ook thuis uh, gelijk tegen Eibar. Tegen en uh, hij is ook heel aardig, ook met de media daar. Uh, altijd een enorme glimlach. Uh, heel, heel positief. En uh, hij zei: nee, ja, hij zit. Tuurlijk ga ik straks beoordeeld worden op, op, op de resultaten. En uh, als het degraderen zullen de mensen wel weer zeggen... nou, zie je wel, die Seedorf. Hè? Zijn avonturen bij AC Milan en in China die duurden ook maar een half, een half jaar. En waren niet zo succesvol. was. dat zie je wel. Hij zegt, maar mensen zouden ook eens moeten kijken... wat ik hier binnen dat team heb gedaan. ook die jongens toch weer aan het voetballen heb gekregen. En zei, ja, gisteren hadden we heel veel kansen. En, en, en ze schieten er niet in. Dan moet je ook een beetje, een beetje geluk hebben. Maar hij zelf straalt vooral dat vertrouwen uit. En, en vooral de enorme rust. Je ziet hem nooit in paniek langs de zijlijn staan. En, uh, en, en heftige gebaren. Maar misschien is juist dat iets wat, wat Deportivo misschien wel nodig heeft natuurlijk. Een, uh, een trainer die alles op zijn, uh, op zijn kop gooit. Edwin Winkels, dankjewel. In Frankrijk is ophef ontstaan over de chaos... op de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen. In één week tijd overleden twee oudere vrouwen... die op de eerste hulp lagen te wachten op behandeling. En Franse artsen houden nu op een speciale site bij... hoeveel mensen elke nacht op de eerste hulppost in de gang... moeten wachten of slapen omdat er onvoldoende bedden zijn... Correspondent Frank Renaut. Beelden van het ziekenhuis in Toulon werden uitgezonden op het Franse televisiejournaal en de schok was groot. In de gang van de eerste hulpdienst liggen 13 mensen op brancards te wachten en in de hal staan nog eens tien mensen, omdat er geen ze is. Er zijn te weinig bedden. We on actuellement aujourd'hui facilement d'attente d'attente. De wachttijd hier is nu twee uur. En en soms ook wel vijf uur, zegt deze verpleegster op de eerste hulpafdeling. Dit zou eigenlijk niet mogen gebeuren, zegt ze. In heel Frankrijk is alarm geslagen over de overbelasting en wachttijden op de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen. Twee oudere vrouwen overleden recent op zo'n afdeling, terwijl ze lagen te wachten op hulp die niet kwam. In bijna 100 ziekenhuizen is inmiddels een noodplan in werking gezet. Operaties worden uitgesteld, de operatiebedden verhuizen naar de eerste hulp. In heel Frankrijk liggen mensen op de gang vaak uren te wachten tot ze hulp krijgen... zegt Christophe Prudon van de Vereniging van Eerste hulpartsen. Als iemand langer dan anderhalf uur moet wachten op de eerste hulp... wat nu vaak het geval is, neemt de sterftekans flink toe... Dat zoiets in Frankrijk kan gebeuren is heel ernstig, zeggen de eerste hulpartsen. Ze zijn daarom een opmerkelijke actie begonnen. Ze houden per dag bij hoeveel patiënten elke nacht op de gang moeten slapen van een eerste hulppost, omdat er onvoldoende bedden en onvoldoende personeel zijn. Dat zijn gemiddeld 300 Fransen die dus elke nacht op de gang moeten wachten op hulp. In twee maanden tijd lagen 18.000 mensen minimaal één hele nacht te wachten op een brancard of een stoel tot ze hulp kregen. We bien, sur la de die persist in de verschillende hôpitaux. Deze situatie duurt al heel lang en het wordt steeds erger, zegt Dominique Pateron, hoofdeerste hulp van een ziekenhuis in Parijs. Er moeten gewoon meer bedden bijkomen, zegt hij. De beroepsvereniging van Franse eerste hulpartsen zegt... als de overheid doorgaat met bezuinigen... gaan er ook meer doden vallen in ziekenhuizen. Dat was een bijdrage van Frank Renaud. Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van Europa gewonnen. Die is gewoon in Nederland, in Valkenswaard. Na de overwinning in de eerste manche... was hij na een lange inhaalrace op zijn rivaal... Kai Roli, ook de beste in de tweede manche. Herlings is vooral opgelucht dat hij in eigen land weer terug is... op de hoogste treden van het podium. Ja, zeker. Um... Vorig jaar was het enige jaar dat we hier tweede werden. Dus dat is wel uh, zo als je neemt, ja, kom dan tweede wordt. Maar uh, ook toen waren we wat dichtbij. Maar 8 uh, uit 9 kunnen we met thuis komen toch. Ja, en de manier waarop maakt indruk. Hè? Vooral in de tweede marge, die race. Vertel eens daarover. Ja, ik was gisteren gevallen met de, met de kwalificatiereeks En daardoor een slechtere startprecies. Dus ik moest ver, van ver van buiten komen. Maar op zich was het goed weg. Maar van binnen waren er een paar iets beter. En die duurden me naar buiten dat ik meer meters moest rijden. En toen uh, pas het sinds plek 8-9 uh, uh, moeten komen. En dan... Uh, in dit veld naar voren moet reizen in eerste instantie niet makkelijk. En dan, uh, ja, dan moest je nog een inhaalrace van 12 seconden op Tony. En dan voorbij en wegrijden. Dus Dat uh, was wel speciaal. Kan je dan rustig blijven? Ja, wat moest ik anders? Uh, ik had het achterhoofd sowieso het moest Ik wou niks gek doen, maar ik voelde me goed op de motor. had het lekker tempo erin zitten. Het ging lekker op de baan. Dus ik dacht, uh, waarom niet? Wat opvalt, hoe goed je conditioneel bent? Uh, ja, ik denk goed, uh, zo te zien. Goed in ieder geval, la laatste, uh, laatste weekend ook uh, laatste, in de laatste ronde de overwinningen pakken. Nu ook drie, vier rondjes voor het einde. Dus uh, ik heb hard getraind deze winter. Uh, alles aan gedaan, denk ik, voor mijn kunnen. En dan zit een beetje de, het resultaat waar je ervoor terugkrijgt, denk ik. Laatste vraag: Hoe erg was de kou? Um, vandaag ging het. Gisteren uh, was het erger voor mijn gevoel, ook toen was het tijdstraining en elke keer een rondje aanzetten. Maar Nu was het nu weer wel warm omdat we uh, hele motor moesten rijden. Maar uh, het was zeker niet warm. Ik denk zeker als we waren het allemaal die fans. En, uh, ik wil ons allemaal bedanken om hier naartoe te komen, dankjewel. Goede bal, mooie goal! Kijk eens een schot, uitstand en een intikker! Oh, oh, oh. De eredivisie, alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed, ook. hier is 2-2! Michiel Kramer kopte Sparta uit een corner op voorsprong tegen Ajax. Lang kon Sparta niet genieten van die voorsprong. Want direct daarna werd het alweer gelijk door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. In de tweede helft mocht Ajax aanleggen voor een vrije trap. Lasse Schöne schiet en schiet hem binnen. Schitterende goal van de vrije trappenspecialist van Ajax. Lasse Schöne doet het. En dan staat Ajax dus toch gewoon met 2-1 voor tegen Sparta. Ja, daarna was het verzet van Sparta gebroken... en maakte Kluivert en twee keer je het karwei af voor Ajax. Sanussi bepaalde de eindstand op 2-5. En zo werd het uiteindelijk een makkelijke middag voor Ajax. Trainer Erik ten Acht denkt dat de snelle gelijkmaker van Huntelaar... daarvoor cruciaal is geweest. En inderdaad, een van de cruciale factoren in deze wedstrijd... was heel snel die 1-1 en natuurlijk vrij snel naar Russie 2-1. En ja, dan weet je, dan gaat de lucht eruit bij de tegenstander. En die hebben heel veel energie gestoken in die eerste fase van die wedstrijd... En en ja, dan zien ze het resultaat uit het zicht verdwijnen. En dan worden de ruimtes groter en dan kunnen wij profiteren. tik advocaat dan, die zag dat zijn Sparta in de eerste helft... goed kon meekomen met de Ajax. Maar toen de Rotterdammers eenmaal op achterstand kwamen... was het ook wel snel gebeurd. Advocaat vond dat allemaal veel te gemakkelijk gaan. Het probleem is, het is niet alleen deze wedstrijd. Het is al zo vaak voorgekomen dat twee of drie minuten voor het einde... dat we gelijk speelden, terwijl we gewoon hadden kunnen winnen... of kunnen gelijk spelen. En nu gebeurt hetzelfde. Ja, en dan heeft...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 Met nog zes wedstrijden te gaan blijft de achterstand van Ajax... op koploper PSV zeven punten. Een landstitel lijkt dan ook ver weg. Maar Justin Kluivert die ziet het nog wel als een uitdaging. Maar ik denk dat wij als team uh, wel van uitdaging houden. Tenminste, ik wel. En uh, het sowieso niet op gaan geven. En uh, ja, daarvoor gaan. En niet minder. Bij AZ tegen FC Groningen moest het publiek tot in de tweede helft... wachten op doelpunten. Al snel na de T scoorde Svensson met een hakje achter zijn standbeen. AZ kwam daarna op 2-0 door Til... Toen kwam Groningen knap terug door de doelpunten van Van Weert... en de Japaner Doan, vooral de knal met het linkerbeen van Doan, was fraai. Dat is geen toeval, want hij oefent hier na de training nog veel op... vertelt hij in onvervalst Japans. Nou, als je zit er op dan of je het zeker aan te Ja, nu weten wij nou zo zeker dat hij dat inderdaad zei. Ik heb geen idee. Kan ook het boodschappenlijstje zijn uh, van. Nou, dat maar... weet ik wel. Er was daar iemand van, van de Sushizaak en die heeft dat eventjes simultaan vertaald. Waarvan akte. In de blessuretijd tijd kopte Jahan Baks Azet toch nog naar de overwinning. Bij AZ maakte Stil weliswaar een doelpunt. Maar verder was het kerstvessen lid van de selectie van het Nederlands elftal vrij onzichtbaar. Hij uh, voelde duidelijk de druk nu hij is opgeroepen voor Oranje. Ik denk dat ik, als dat niet zo is, dan voetbal ik wel vrijer. Dus uh, ik heb er wel ietsjes na. Nou, je kan het niet echt noemen, maar ja, het is gewoon zo. Je staat gewoon meer onder druk. Ik vind het niet gek, maar het is wel uh, apart. Want je hebt het niet vaker meegemaakt. Want je wordt nu wel gezien als die jongen die bij Oranje zit. En niet meer uh, als -op de spelers, zeg maar. Ja, een beetje een grote jongen deze week. Guusje Til. Uh, Nak, was in de eerste helft, betere ploeg, de betere ploeg tegen Rodi SC, maar de bezoekers uit Kerkrade kwamen op voorsprong door een prachtige treffer van. Nou, ja. kom op, daar oh, was jij voor. Of... ik dacht, dan kom je weer met Keze Majatza aan. Nee, wie, hoe heet hij ook weer? <laughs> AfDJI. Die voorsprong wist de ploeg uit kerkraden in een waar gevecht ook vast te houden. De doelen te maken vindt dat Roda niet in de positie is om mooi te voetballen, maar het moet vooral effectief zijn. Hij denkt ook dat zijn ploeg vooral zelfvertrouwen kan putten uit deze overwinning. "We zijn niet in de positie om schöne spiele te spelen. We zijn in de positie om effectief te spelen. Een doel schießen en dan dat toor die leiding verdedigen. En dat is ons heute gelukt en we hebben met de overwinning, die heeft ons allen zeer zeer veel zelfvertrouwen gegeven. Dat was zeer zeer belangrijk voor ons en we willen daarop opbouwen in de komende weken." Nou, heb ik ook een quizvraag voor jou. Waar komt die vandaan? Uh, uh, uh, niet uit Duitsland, denk ik. Nou, het is half goed gekeurd. Dat hij is van Kosovaars-Albanese afkomst. Hmm. Maar hij is Duitser. Hij spreekt goed Duits, ja. dus je hebt het goed. Ja, NAC had bij een positief resultaat goede zaken kunnen doen... met het oog op degradatie. Interimtrainer Rob Penders ziet het als een gemiste kans voor zijn ploeg. Zeker omdat de Spart ook verloren heeft. Hè. En, uh, ja, we hadden echt goede, goede zaken kunnen doen. En, uh, ja, dan is het toch wel teleurstellend... dat we dat uh, op het moment Supreme eigenlijk niet hebben kunnen brengen. En, uh, goed, er zijn nog genoeg wedstrijden om ons wel veilig te spelen... maar uh, we hadden wel meer verwacht en meer gehoopt vandaag. Ja. En de laatste wedstrijd was Pexvolle tegen Feyenoord... nog niet zo lang klaar. 3-4 werd dat ruststand van 0-2. Twee keer van Persie. Toen El Amadi, Saimak met de 1-3. 1-4 door Vilena. En het werd toch nog spannend door twee doelpunten van Pazicek... uit een penalty. En daarna maakt hij er ook nog de 3-4. Gisteren gespeeld PSV-VVV 3-0. FC Twente-Willem 2-2-2. Vitesse-Herakles... Herakles, of Heerenveen tegen Utrecht 2-2. En vrijdag al gespeeld Excelsior ADO 1-2. Het is niet zo heel spannend bovenin. Maar wat niet is, kan nog komen in de laatste zes speelronden. PSV heeft 71 punten. Ajax 64 en AZ 59. Feyenoord staat nu vierde. Utrecht heeft evenveel punten. Maar een slechte doelsaldo. En Vitesse is de nummer zes. De echte spanning zit onderin. Vijftiende is NAC met 27 punten. Dan valt er een gat van zes punten naar de onderste drie. Op de na Voetbal staan op dit moment Sparta en Roda met 21 punten en 20 punten. En op degradatie staat FC Twente. Maar het heeft maar één punt minder dan Roda en maar twee dan Sparta. Dus het kan elke speelronde volledig omdraaien daar onderin. Uh, dat gaat uh, over twee weken geloof ik weer verder. Hè? Ja, ja, want we gaan eerst met Oranje spelen tegen Engeland en Portugal. Naar welke spelen kijk jij het meest uit... van die toch deels nieuwe selectie van Ronald Koeman? Nou, ik kijk eigenlijk heel erg uit naar Ronald Koeman. Hoe hij het ook gaat neerzetten. Gaat hij verschillende systemen uitproberen. Hij ja. speelt natuurlijk tegen twee sterke tegenstanders, relatief sterke tegenstanders. Portugal uit en Engeland thuis. Ja, en dat houdt niet op, hè? Want het zijn alleen maar sterke tegenstanders. Het hele jaar lang eigenlijk. Ook in die nations Cup. We gaan nog tegen België spelen, geloof ik. Duitsland? Ja, Duitsland, Frankrijk. Frankrijk dus hij kan ook zomaar alles verliezen. Ja, dat kan. Maar uh, hij stapt op een moment in... dat er uh, nou, weinig verwachtingen zijn van het Nederlands elftal. Uh, dus hij zal niet afgaan als een gieter. Ja, of hij moet alles met hele grote cijfers verliezen. Daar ben ik uh, van overtuigd dat dat niet gaat gebeuren. Uh, dit is een uh, elftal wat niet super getalenteerd is... maar het van hard werken moet hebben. U kunt uh, live volgen het WK Short Track op nos.nl. En langs de lijn is vanavond om 10 uur ook weer terug. Fijne avond nog.